Goedemorgen, ik ben Joket en Dit is het nieuws van NOS op 3. België krijgt strengere coronaregels. Net als bij ons gaat het bij de Belgen niet zo goed. Dagelijks worden meer dan 10.000 besmettingen geteld. Dus moeten pretparken dicht. Mag er geen publiek meer bij sportwedstrijden zijn... Er mogen er niet meer dan 200 mensen de bio's in. Je hoort correspondent Sanner van Hoorn. Met andere woorden, zei premier De Croo het doel was om de scholen open te houden... ...om de zorg te ontlasten. Daarvoor hebben we maatregelen die het aantal contacten beperken... ...maar we doen er nog wat bij. En dan is het afwachten geblazen. Als het volgende week niet zichtbaar de goede kant op gaat met die cijfers... ...dan zullen strenge maatregelen nodig zijn, zeggen zij. Vooral de situatie in Luik is ernstig op dit moment. Volgens experts is daar geen plek meer op de intensive care... Neem wat cash geld mee als je zo een flesje wijn of nieuwe tandenborstels gaat kopen. Er is een pinstoring bij de ethos Gal en Gal en alle Albert Heijns. Contant, contant afrekenen kan wel. Lijkt erop dat er bij Schiphol tienduizenden banen verdwijnen. Volgens vakbond FNV gaat het om banen bij Schiphol zelf... en bij bedrijven die spullen leveren aan het vliegveld. Dan moet u denken aan de Schipholgroep zelf... Uh, maar ook bij schoonmaakbedrijven, bij afhandelingsbedrijven, bij, uh, bij toeleveranciers, bij taxibedrijven. Dus het is eigenlijk overal kommer en kwel. Kom natuurlijk door corona, daardoor wordt het dit jaar nauwelijks gevlogen. Ons kabinet wil een einde maken aan nep-reviews. U weet wel, die recensies op internet die allemaal super positief zijn, maar waar eigenlijk voor is betaald... Daardoor weten klanten vaak niet wat ze moeten geloven. Afgelopen herfstvakantie was ik in Londen. Dat hotel had best wel goede reviews, best veel geld voor betaald. Maar het was een, onze autokamer was een hele lekkage. Als het echt heel positief is of zo, dan denk ik wel, klopt dit wel. Maar ja, meestal ga ik er wel vanuit. Dit meisje heeft een vriend die nep-reviews wel handig vond voor zijn bedrijfje. Ja, uiteindelijk moeten het echte reviews worden, maar om het op te vullen. En toen zei ik van, well, oké, okay, bijzonder. Het kabinet wil dat ook duidelijker is waar je terecht kan bij problemen als je online shopt.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 Toch altijd heerlijke muziek om een uur mee te openen. Uh, we hebben natuurlijk uh, de, de, de. Hoe heet het? We ja. hebben altijd Viva la Vida, maar die hebben we al zo vaak gehoord. Dus <laughs> de Scientist. En uh, die kwam ook weer de suggestie binnen van Gijs. Ja, dus, uh, toen ik uh, uh, aan mijn moeder vertelde dat ik uh, hier zo uh, even radio ging draaien, uh, toen zei ze gelijk: oh, Ik moet je wel iets van Coldplay uh, vragen hoor. <laughs> ja. Dus, nou ja, de, dan, uh, dan maar deze. Dat vind ik ja, zelf ook wel ja, mooi. precies. Nou ja, dat is een goede smaak. Uh, uh, we zijn beland in het tweede uur van ZFM uh, Live... of hoe je het ook mag noemen. Uh, ja, dit nummer, dit nummer, dit uur, dit, dit programma... ZFM Live. Noem ik ZFM Live, omdat uh, in uh, corona 1 april uh, starten we weer met de uitzendingen. En toen uh, mocht ik dat op een gegeven moment ook gaan maken. En toen noemden we het ZFM Live, omdat we toen weer live waren... en toen weer mochten radio maken... Dus vandaar dat die naam er bij mij nog een beetje is ingebleven. Misschien heet het nu weer officieel anders, maar ja, het maakt niet uit. Het gaat om de inhoud uiteindelijk en over uiteindelijk die inhoud wel. gesproken. We gaan nog even naar de regio, namelijk NA Nieuws in Haarlem. Een geschiedenisdocent die aan de hand van Lego-figuren geschiedenisles geeft. Uh, daar straks meer over. Uh, we hebben natuurlijk nog uh, veel meer te bespreken uh, wat betreft opmerkelijke nieuwsjes. Dingen die ons opvielen afgelopen week. Technologie en van alles en nog wat. Uh, Mike heeft nog een nummer uitgekozen. De vraag is nog welke, maar ja, het is dat, toch, het was ik hou het nog was altijd, in spanning. Yeah. Is dat. Uh, we hebben vast ook nog wel genoeg humor, want dat zit wel goed met ons drieën. Uh, <laughs> en we hebben altijd de combinatie met de muziekale de hoogstandjes. Oh ja, ik vergeet het bijna. Zometeen bellen we ook nog even met Roy van Buringen over zijn... Uh, hij komt mogelijk namelijk in de, vereniging, uh, in de raad van de vereniging van Afro Tros... om mee te denken over die omroep. Dus daar willen we hem uiteraard even over spreken, dat zometeen... Uh, maar eerst, ik heb hier een nummer klaarstaan. Fight the Power, Public Enemy. Ja. En uh, daar zit wel een bepaalde reden waarom we die draaien. Denk ja, dat is weer eentje van mij. Um, <laughs> ja. uh, Fight the Power, dat is een nummer uit 1989. Uh, door Public Enemy. Dat is een best wel grote uh, Amerikaanse uh, uh, gekleurde um, rapgroep. En uh, ja, dat nummer, dat gaat een beetje... Ja, je kan het al wel raden, van de titel gaat een beetje over uh, de... de, de Race Struggles in Amerika. En het, ik, eigenlijk vond ik het frappantste van, uh, van dit hele uh, nummer en uh, wat er omheen uh, zit... is dat het eigenlijk, als ik het vandaag luister, nog steeds relevant is. En ja. het is natuurlijk uh, oktober. Dat is uh, de, de maand van, uh, van de Black Pride, als ik het goed be begreep. Oké. Okay, ja. uh, dus dat, uh, dat, dat staat nu ook uh, de hele maand een beetje in de betekenis van uh, uh, ja, de, de cultuur van, uh, yeah. van uh, onze medemens. Um, dus daarom vond ik dit wel echt een mooi nummer Ze hebben trouwens ook een 2020 versie gemaakt uh, Een soort van update met een aantal andere rappers Die tegenwoordig ook uh, okay. relevant zijn ja. Maar deze vond ik toch wel uh, wat mooier dus Ja daarom... inderdaad We gaan luisteren naar Public Enemy Fight the Power En het begint volgens mij uh, met een soort uh, ingesproken tekstje Maar die hoort zeker bij het nummer We gaan luisteren Yeah, best trained, best educated, best equipped, best prepared Troops refuse to fight Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Fuck your drummer Music hitting your heart Cause I know you got soul hey, this hey, hey. Listen if you're missing, y'all Swinging while I'm singing hey. Giving what you're getting Knowing what I'm knowing While the black band sweating In the rhythm I'm rolling Gotta give us what we want uh. Gotta give us what we need Hey <laughs> Our freedom of speech Is freedom of death We, we got, got to fight the power of Make it tough From the heart It's a start A work of art to revolutionize. Make a change Something strange People, people We are the same No, we're not the same Cause we don't know the game What we need is awareness We can't get careless You say, what is this? My beloved Let's get down to business Mental self-defense Of fitness The show John Wayne. Cause I'm black and I'm proud I'm ready, Already I'm hyped cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample look back you looking fine. Nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry be happy. Was a number one Damn. jam. Talk to me about the future of public enemy. The future of public enemy got off. Ja, ik moet hem natuurlijk even ja, laten uitgaan. De outro, uitbraken. die, die, die oh verrast mij ook altijd. Dan denk ik zo. Oh, het oh, nummer is afgelopen. Oh, wacht. Oh, nee, nee. Wacht. Ja, of uh, van, van die uh, nummers die dan in het midden even stil zijn hebben. En ja. ineens doorgaan. Ja, ik heb het al wat met dat ene nummer van David Bowie. Dat is een heel stuk stil. Denk ik, mijn muziek is aan het bufferen. Space all the volgens mij. <laughs> ja. Maar oh ja, space. Ja, oh, yeah, En dan space. zit er gewoon een heel rustig stuk tussen. En dan denk ik, ja. oh, hij is stuk. Ja. oh. Oh, hup. <laughs> En dan, ah. dan doe je geluid wat harder en dan... dan ben je een beetje weggesukkeld, uh, weg weet je wel. En ja, opeens no. dan uh, bam. Ja, <laughs> wel een lekker nummer overigens verder. Ja, zeker. Uh, uh, over muziek gesproken. Uh, weet jullie bij favoriete nummers echt wel alle lyrics? Ja. Ja. <laughs> en en weet, weet je dan ook mee te fluiten of mee te neuriën? Ja. ja. Echt wel. Ook bij heel veel nummers dat ik, geen een, dat ik dan één keer een nummer heb geluisterd... en dan de hele dag alleen maar dat zit te neuriën. Ik heb dat met een bepaalde teams van het tv-programma. Gaan we het niet over hebben verder. Nee, maar dan komt dit heel goed uit voor een nieuwe feature van Google. Ja, want het wordt natuurlijk steeds gekker en steeds luxer bij dat bedrijf. Je kunt nu tegen je Google Home gaan, of binnenkort, gaan staan fluiten of zitten neuriën En dan moet hij raden welke liedje dat is. Dus we hebben natuurlijk al Shazam hè? Ja. Dat is onze populaire telefoon-app. Ja, van maar, Apple inmiddels. Maar, maar Google gaat nog een stapje verder. Want dan hoeft hij geen eens de originele kwaliteit... maar gewoon van hoe jij het zelf nadoet. Kijk. Volgens mij heb je al wel zo'n site die dat kan. Ja, er was. Kan me daar ook ik voor. dacht dat, dat heel ik... lang geleden. Ik weet zo'n app. Dan je nu in pakte die soms het goede nummer. Ja, <laughs> ja, ja, ja, het was altijd echt dan hopen dat die het goede nummer pakte. Ja. Maar, maar nou, had... ja, we moeten maar zien hoe Google dat heeft gedaan. Want meestal is het altijd. Google het heeft gedaan al. Ja, ja, ja het ja. gaat meer, uh... meer geld naartoe en zo. Ja, en, wie, ja, en wie weet, word je ook nog afgeluisterd. Kijk, dat is mooi. Ja, Kijk, ja dat nou. is natuurlijk weer een ander. Mooi meegenomen. Ja, die Google Home zit gewoon zo in die kamer de hele dag. Ja, Gebruiken jullie vaak Shisham? Ja. Ja, nou niet Zesham. Ik zeg altijd gewoon... Hey Siri, what song is playing? Ja, ja. oké. Okay, ja, dat kan ook. <laughs> nee, ik, ik gebruik Zesham altijd in combinatie met uh, uh, een andere site slash app. En dat heet whosampled.com. Uh, en dan kun je dus zien... Uh, waar in de nummers en uh, welke nummers hebben gesampled, Dus het, het samplen dat ze dan een stukje van een ander nummer pakken... en dat dan uh, in een gebruiken. ja. ja. Oh. Bijvoorbeeld oh. Hm. voor dat vorige nummer. Nou ja, dan kun je dus dat nummer opzoeken. En dan krijg je precies te zien met, met timestamps... bij wanneer welke sample voorkomt. En ook, dan kun je het origineel nog beluisteren. Het is echt best wel gaaf. Dat is best wel cool. Dus ik altijd soms dan uren te scrollen over die is dat site. Dat, uh, dan, uh, dat, is heel, dat, is, dat is best uh, wel geinig. Dan, dan kun je zien of sommige DJs allemaal zelf dingen maken. Ja, nou ja. <laughs> ja. Nou je hebt best wel veel bekende nummers die dus eigenlijk gewoon totaal niet origineel zijn. Ja. Nou wie weet het volgende nummer wat klaar staat ook wel, want dat is van David Guetta en uh, Sia. Het nummer Let's Love, vrij nieuw toch, Mike? Ja, voor mij een maand geleden uitgekomen. Ja, ik hem laat op Hij was van de week yes. volgens mij nog bij Yannick, uh, dacht ik. Ah, oh, David nou. Guetta. Oh, geen idee. Om erover te praten. Dus nou, ah. zou zo goed kunnen. Goed dan, in ieder geval. We gaan even luisteren. En uh, ja, wie weet zit hier ook allemaal magisch herkenbare stukjes Je weet het in. Ik ga hem gelijk opzoeken. Ja. Super catchy natuurlijk. Uh, David gaat. Er staat zet, weer een micro niet open. Wat is dit nou? Ja. Je, je wordt gewoon <laughs> gecensureerd in dit programma. Het nou. wordt heftig. Ja, dit, dit nummer gaan we ook wel mee neuren. Je, toch tegen onze Google Home ja. allemaal thuis? Ik had hem nog even snel opgezocht op hoe sampled, Maar hij staat er nog niet in. Ik denk niet dat hij gesempeld is. Oké, okay, nee, dat precies. is een goed teken. Maar zoek uh, uh, uh, je vaak iets op in die site? Ja, best wel vaak. Als ik, dan, uh, nou, ik vertelde het net tegen Mike ook. Dat is een beetje een goed voorbeeld. Uh, ik, ik had laatst het nummer van uh, uh, Break My Heart. van, ja, van Dualima. Dua ja. Nou, dat, dat hoorde ik op de radio en daar zit die riff in. Zo van. Nou, en dat is een best wel bekend riffje van uh, Need You Tonight van NXS. Alleen ja. ik, ik herken dat niet, want ik ben niet zo van die ouderwetse muziek. Maar ik, ik, her, ik, zeg maar, ik herken ik het wel, het zo, ja. maar ik wist niet wat ja. het was. Dus toen zei ik, nou, zat dat een te in tegen mijn moeder: van uh, dat, dat klinkt me bekend voor. En zei mijn moeder van, ja, inderdaad, ja, dat is uh, Nietzsche Den van van de NXS. En toen ging ik hem opzoeken op de site. En ik, oh ja, hij staat erbij. Oh, dat, oh, ja. kun je, dat kun je dus ook tegenwoordig, tegen Google uh, die in plaats van tegen je moeder. Ja, ja, precies. Ja, ideaal. Ja. En dan is van, het oh, ja, dit is uh, ja. Nietzsche Den van van de NXS. Ja. Google vervangt alles zelfs. Zelfs je moeder wil ik zeggen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> als, als hij dan ook nog dingen gaat opruimen. <laughs> ja, dat zou ja. helemaal mooi zijn, uh, met was doen. Ja, gewoon allemaal, gewoon Google, doe de was. Ja. Nou ja. Uh, de, de, de toekomst is nabij. De ja. toekomst, ja, nou ja, ze zijn ook met robots bezig hè, bij Google. Nee, ze zijn bij Google ook, okay, het zal... Ze zijn dus... bij Google zijn ze met alles bezig. Ja, maar zijn ze met Google niet mee bezig? Hè? Ja, nou, uh, helaas niet met, uh, met onze uh, internetactiviteiten, daar zijn ze wel mee bezig. Ja, zeker <laughs> ja, wel, ja. Die hele tijd, nee, ik hoor de telefoon gaan. Ja. Foodlooi ja, van Buuringen staat erover, aankijken. Ja, inderdaad. Dat is. Uh... Jullie... Ja, we praten, praten door. Ja, ja goed, hebben we nog wat te nou, melden? Dus we gaan het even hebben over hoe Jelmer. Uh, telefoon Een opneemt. hele interessante. Ja, nou, Jelmer neemt de telefoon op. Ja, en hij is een hele de... belangrijke persoon. Ja, dan moet hij eventjes <laughs> nog de slider opzetten. En even die telefoon doorschakelen naar het merkpaneel. Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan komt hij. Ja, daar komt hij, zoals het goed is. Even, even kijken. Hebben we aan de andere kant van de telefoon. Roy van Buringen? Ja, daar heb je. Ja, sorry hoor, ik had je net even niet te pakken kunnen krijgen. Maar goed dat je nog terugbelt. Natuurlijk over Afrotros en de Verenigingsraad. Ja. Zeker. En de, de, de, daar maak je kans op om uh, daarin te komen? Uh, de, de, hoe zit dat? Ja, het is allemaal spannend inderdaad. Um, een tijdje terug uh, kwam er een oproep uh, van de AVROTROS Dat ze leden zoeken voor in de Verenigingsraad. En dat is een raad die een beetje toezicht houdt over uh, wat er gebeurt uh, bij de AVROTROS. En die dan uh, ja, toch verhaal brengt naar het bestuur van de AVROTROS. Ja, en uh, mag, je, mag je dan ook, uh, betekenen dat het ook dat je mag meedenken over programma's? Uh, ja, zeker. Je mag uh, bekijken wat je van een programma vindt. Je mag ideeën inleveren. Uh, je mag uh, bestuurlijke uh, kritieken geven. Dus bijvoorbeeld ook over de financiën of over reclamebeleid. Het uh, kan allemaal. En um, ja, aan, aangezien dat de media mijn hobby is... dacht ik van, ah, ik ga toch eventjes meedoen aan die actie. Om er in ieder geval uh, in te mogen... Ja, precies. Het wat, wat grappige van het verhaal is, Jelmer, en uh, wie er allemaal zitten. Uh, ik, uh, ik had opgegeven, en het blijkt dus dat ook nog een andere gez voor te meedoet aan deze verkiezing. Ah, wat goed. Herman Harms. Dus het wordt een beetje een tweestrijd voor in Zandvoort. Oh, de, de, Zandvoort, uh, de Zandvoortse verkiezingen. Ja. Dat <laughs> vind Afrotos ik belangrijker genoeg. dan de Amerikaanse verkiezingen. <laughs> ja, Sorry. precies. Uh, en uh, de Afro Afrotos, nou, ja, die maken natuurlijk uh, ontzettend veel programma's. Uh, wat lijkt je het leukste om dan te gaan doen binnen die vereniging, als je erin komt? Nou ja, de vereniging bestaat uit diverse uh, diverse uh, ja, groepjes, uh, werkgroepjes, en sowieso uh, wil ik gewoon uh, in het groepje tv, radio en ja. uh, nieuwe media. Ja, want jij hebt al iets met radio, toch? Uh, ja, ja, ja, ja, zeker. <laughs> ja. Uh, een gevaarlijke vraag, maar ja, zeker. Ja. Dus ja, uh, maar ondertussen ook al met andere media natuurlijk. met, ja, met, nee, met... zeker film, tv, radio, internet. het doet me allemaal wat. Ja, zeker. Nou ja, en dan uh, is het uh, zeker... Want het zijn natuurlijk mensen in die vereniging van, uit heel Nederland. En ja. dan zou het natuurlijk ook mooi zijn. Ja, er is natuurlijk ook iemand anders genomineerd. Maar dat, uh, uh, dat, dat iemand uit Zandvoort daar komt... Want daar kunnen we dan natuurlijk best trots op zijn. Ja, ja, nou, ja. sowieso zou ik trots zijn. Als ik het niet word, zou ik sowieso trots zijn dat er zandvoort erin komt, ja. Ja, zeker. Want wordt het sowieso een van jullie twee, of kan het ook geen van beiden worden? Het kan ook geen uh, van beide worden. Oké. Okay. En uh, waar is je motivatie terug te lezen en waar kunnen mensen op je stemmen? Op, uh, op de afrotrosverenigingsraad.nl. Oké. Okay helemaal en goed. alles even op mijn Facebookpagina natuurlijk, Roy van Buringen, en dan uh, kom je ook helemaal oh, verder. Oh ja, daar, daar vinden we het ook wel. Het enige belangrijk is wel, ja, maar dat wil ik wel even vertellen, ja. uh, dat je wel lid moet zijn van de Avatros om te mogen stemmen. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat zullen vast wel uh, een aantal mensen zijn. <laughs> dat hoop ik. Ja. ja. ja. Nee. Waarom zou je dat niet nee. willen zijn, natuurlijk? Ja, toch. De grootste familie van Nederland, hè, was het vroeger. Ja, ja, ja dat, dat, dat was de TROS, toch? Of de Afro? Nee, dat was de Trots, inderdaad. Oh, ja, oh, dat, dat, dat heeft ook altijd dat geweldige programma... het muziekfeest op het plein. Ga, ga... Ja, inderdaad, dat bestaat nog steeds. Het is stuurt trouwens de slogan... Uh, de omroep uh, van ons. Van, van ons. Nou ja, dus ja. van ons en iedereen. Dus ook van de Zandvoorters. Dus wil je nou als luisteraar... dat bijvoorbeeld Roy van Buringen daarover mee gaat denken... dan kun je daar opzoeken. En ben je lid van AVROTROS, kun je stemmen via... Afrotrosverenigingsraad.nl Toch? Zo zeg ik het goed? Ja, zoiets. Het is een beetje een moeilijke website, maar je komt er wel. Weet je nou, niet. Ja. Met, met Google kom je al een heel ja, eind, toch? volgens mij. Google is je vriend, toch? Ja. ja, zeker. Google is onze grootste vriend. Nou, veel succes hiermee en we, we horen van je, denk ik nog. Yes, wel. We gaan wel. het zien. Fijne dag nog, hè? Ja, en stem, hè? Ja, zeker. Gaan we doen. Dankjewel. Oké, okay, hoi, hoi, hoi, hoi. for this Weer. Mijn microfoon zit open vandaag. Yes. Kijk, kijk. Dat was het voor, toch? Dat moet... was ja, een sticker. Ja. We hoorden Dreamer van uh, Stef Cini, als ik dat goed uitspreek. Ja, ik denk het wel. Klinkt wel op. In ieder geval, ik ben de enige die hem kan uitspreken. Dus, dat nee, is ik waar. Ik het kan het. <laughs> uh, we gaan even over naar het NH nieuws item. Want in Haarlem is wel een hele bijzondere basisschooldocent. die zijn geschiedenisles uh, een speciaal tintje geeft. Uh, namelijk om meer enthousiasme over de geschiedenis. Uh, op te wekken, Doet hij aan de hand van Lego-poppetjes bekende uh, of minder bekende mensen uit de geschiedenis. Uh, uh, uh, als Lego-poppetjes inbeelden. en dan zo bij de kinderen het enthousiasme opwekken. Uh, om daar ook echt geïnteresseerd en dat ze het ook onthouden dat het leuk wordt om te leren. En uh, aan nieuws, uh, die nam uh, daar uh, van de week een reportage over op. en daar gaan we even naar luisteren. Nou, qua figuren, mijn lievelingsfiguurtje. Dus ik vond dit, dit wel het mooiste moment om er even uit te pikken. En uh, dat is Henry de Vijfde. En hier staat hij. De leerlingen van groep 8 van basisschool De Peppelaar... krijgen geschiedenis aan de hand van Lego-figuren. Meester Daniel Ponsen is helemaal gek van Lego en geschiedenis... en heeft een heuse tijdlijn van belangrijke figuren uit de geschiedenis nagemaakt. Uiteindelijk heb ik het wel gemaakt met een soort van visie. Uh, dat heel veel figuren die erop staan... Uh, niet of nauwelijks in het Nederlandse basisonderwijs langskomen... Maar waarvan ik wel vind dat die vaak hele mooie verhalen hebben. Waarvan ik vind dat de kinderen dat moeten horen. Die hele tijdlijn, het zijn 42 poppetjes volgens mij. Ik vind het zelf ook wel heel vet, want ik hou wel van geschiedenis. Interessant, creatieve manier van leren, ja. Heel leuk. Ik vind het altijd heel leuk omdat hij dat dan vertelt tegen ons. Het heeft meester Daniel honderden uren gekost om de figuren samen te stellen. En het is dan ook ten strengste verboden om ze aan te raken. Het, het ene torsootje kan, kan zomaar uit de Verenigde Staten te komen of een bepaald onderdeeltje waarvan ik denk, oh die moet ik per se hebben. En zo probeer ik ze zo goed mogelijk na te maken met, uh, ja, op basis van schilderijen of foto's of uh, oude beelden. De leerlingen mogen om de beurt een figuur uitkiezen waar meester Daniel over gaat vertellen. De lego dino. Dat poppetje staat helemaal op het begin. Ik vind uh, het interessant om bijvoorbeeld over Hitler uh, te weten gekomen. Dat vind ik interessant, of Anne Frank of zo. Je ziet ook al bij kinderen al heel snel dat ze een bepaalde voorkeur hebben voor een bepaalde periode. Dus een bepaalde groep kinderen vinden de Romeinen waanzinnig of de Grieken juist waanzinnig. En anderen vinden veel meer verhalen over de ruimte of de geschiedenis van de ruimte heel gaaf. Daniel hoopt de kinderen te enthousiasmeren voor geschiedenis met zijn Lego-figuren. En iedereen bij al die koningshuizen in Europa... Ja, die werden hem deden delen we met elkaar. Die trouwden met die, dan trouwde die weer met die. En dat lijkt goed te lukken. Is, is zo'n les ook iets waar je naar uitkijkt? Jawel, want het is niet alleen geschiedenis... maar ook leuk om, uh, ja, als je iets vertelt... gewoon, hij kan leuk vertellen en dan, je leert er ook van. Dus dan kan je ook thuis aan je ouders vertellen... ja, vandaag heb ik geleerd over Henry de Vijfde. Ja, dat is natuurlijk heel leuk, dit item. <lacht> Wij... Uh, ja, nee, echt, uh, super, ja, nee, echt even serieus. Ja. En het nieuws ja. over de le leekopoffertjes uh, die de geschiedenis uitbeelden. Zo'n tijdlijn van uh, begin tot uh, de recente geschiedenis. Uh, nou ja, uh, de, de, de leerlingen zijn ook wel ge in, geïnteresseerd in uh, bepaalde personen. Ja. ja, ik zou vooral eventjes, als ik de docent was... Uh, die, die ene die heel erg geïnteresseerd was in bijvoorbeeld Hitler... Uh, even in de gaten houden... Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar af ja. en daarvan, het is wel een heel leuk idee natuurlijk, ja, natuurlijk <laughs> nou, Je moet de kinderen een beetje betrekken natuurlijk. En... Ja, de, de, ik denk dat het met is wel echt zo'n love it or hate hey, vak is. Nou, dit is dan op basisonderwijs, dus dan moet je wel. Maar op de middelbare school, dan is het echt een vak. Of je vindt het geweldig, of je vindt er niks aan. Want Precies. Het is, het is ja. namelijk heel saai, tenzij het interessant vindt om te weten. Nou ja, in dezelfde trend, uh, vertelde ik ook al net tegen Jelmer. Uh, maar dat is voor de luisteraars natuurlijk ook interessant. Uiteraard. Uiteraard. Uh, ik had uh, op de middelbare, uh, op het Rijnland Museum in Sassheim... Uh, een docent, meneer de Cruijff, en Dat was een geschiedenisdocent. En die gebruikte ook altijd uh, in, de, in de lagere klas wel meer. Maar die gebruikte altijd uh, de PlayStation uh, als uh, onderwijsmodel. Uh. <lacht> de dus, uh, PlayStation. En dan zeker veel gewelddadige games. Ja, dingen zoals uh, Battlefield en dat soort dingen. En uh, uh, die nieuwe Call of Duty was toen ook net uitgekomen. Dus die ging je dan naar de Welke de, van de, de afgelopen tien jaar? ja. Nee, maar, daar, maar ja. dat was dan altijd wel interessant. Want dan plaatsen ze dan ook altijd context bij. Van, dat is wel ja, interessant. Dit, dit is, dit ja. is ja, accuraat, dit is niet accuraat. En dan kun je ook een beetje, weet je wel... Dan betrek je ja. de mensen met, zeg maar... Het is iets wat de kinderen interessant vinden... En ja. dan ga je dus via dat medium ga je proberen, yes. weet je wel. Zeker, En basis dat basisschap natuurlijk met Lego. Want ik neem niet aan dat mensen hier op 8,5-2 aan het spelen zijn natuurlijk, of Battlefield. Maar oh, met dat, dat is uh, niet de bedoeling volgens de voorstelling. Nee, maar ja. met, met Lego-figuren, dat is dan toch iets wat die mensen nog heel leuk vinden. En dan heb je wel ja, een leuke... Zeker. Nou, ik vind het een goed idee. Ja, leuk. hoe, hoe, hoe leuk je het les kan maken, hoe beter, toch? Ja, je pakt gelijk de aandacht, zeg maar. Ja, de, de, deze leraar verdient wel een lintje. Um, we gaan weer even over naar muziek. Maar eerst deze geweldige... The jingle, take yeah. oh. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort heeft het. En jij. en jij. En jij beleefd het. Come on, come on, come on, come Dit is het ritme van Zandvoort. is a place I go, it is no heat. But it never gets cold and that I know for sure. In a chandelier. With I'm yellow yeah, like... Zijn we weer. Scott Helman was dat met het nummer Bungalow ja, en uh, ja, zo kom je. Uh, kom je. Nee, dit was expert. Oké. Okay. Ah. Ah. Ja, ja. Wat is dit nou ah. weer? Oké. Okay. Okay. Uh, bungalow van Scott Helman. Op of wordt Leuk dat je nog steeds luistert. Het laatste kwartiertje wordt het al bijna weer. En we hebben meteen weer een volgend nummer klaarstaan. En uh, ja, over nummers uh, met een deuntje en die je mee kan nurien gesproken. Ja. He. TikTok. Mensen die van TikTok-fans zijn... die kennen dit nummer alleen maar vanwege de eerste vijf seconden melodie. We gaan toch maar even luisteren. Ja. Your so ex-lover, but before you leave Usually I would never, would never even care Baby, I know you're creeping, I feel it idiot Every night and every day I try to make you stay But you're savage, love Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage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 Jason, J Jason Derulo ja. op uh, ZFM Zandvoort met Savage Love. En, uh, die ligt ja, de hele dag in mijn hoofd. De, ja. Ja. <laughs> ja, jammer toch, hè, die radio. <laughs> ja. uh, we hebben ook uh, meteen, uh, Mike, uh, een nummer voor jou, van jou uh, ja. klaarstaan. Uh, welke is het en waarom okay, heb ik, ik heb een nummer vervolgen? meegenomen uit een film die ik iets meer dan een maand geleden heb gezien. Een leuke film op Netflix. De film heet uh, Radio Rappel. En het is een film uit 2012. Het is een film uit van Disney Channel, ja. Maar het is wel een leuke film. Het is echt een lekker, soort wordt feel good feelgood film. Weet je. Want dat had ik echt even nodig een maand geleden. Natuurlijk, met dat corona zo, en zo, die tweede golf en dat soort rare dingen. Ja. Dus, een lekker, de feelgood film. Ik denk, ja, ook even die de lekker, feel good feelgood muziek meenemen. Dus we ja. gaan naar een nummer luisteren maar, uit de film. Ja. De heet Touch the Ground. Het is van, ik weet niet wat. het is een band of een artiest het heet Central Park. Central een, Park, een ja, dat zou goed een band met kunnen zijn. Met Melee Todd. De Bernd die, ik weet ook niet wie het allemaal zingt, zal wel niet stappen in de film. Het klinkt ja. lekker. Dus we gaan het maar gewoon aanzetten. No, dan. Nog, nog één vraag voordat ja. je me aanzet. Het is een Disney film, maar die staat nu dus nog op Netflix. Ja. Dat, dus hebben ze dat geketen? Nou, ik weet niet. Het is, het is zo'n een Disney Channel film. En die staat op Netflix. Ik uh... zou me niet verbazen als ik hem gewoon vergeten. <laughs> ja, uh, dus ja. Ik bedoel, Radio Rebels. nou ook weer niet zo'n film waarvan iedereen zegt. van. Oh, heb nou, jij hem ooit gezien? Uh, ik heb hem ja stukjes. Oh, ik heb gewoon iemand gevonden die deze film ook stukjes heeft gezien. Ja, nou, okay. ik niet. Helemaal klaar. Maar, maar hetgene wat, wat ik me de meest van herinner, sorry, ik uh, onderbreek er even, maar hetgene wat ik me meest van herinner van Radio Rebel is uh, eigenlijk het slechte acteren, maar het <laughs> kan aan mij liggen. Daar gaan we het maar niet over Daar hebben. Daar gaan we het okay. maar niet over hebben. Dit nummer is best wel lekker. Het een Hoe een heet Het nummer, je touch the ground. Oké, okay, nou, zet maar aan. Ja, Zandvoort heeft het. Zandvoort het. En jij, en jij, en jij het. Kom op, kom op, kom op, kom op, op. beleef Dit is het ritme van Zandvoort. preparado. <mogelijk> Faça a festa, me liga mais tarde. Vou adorar vão nessa gata, me liga, mais tarde bem balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, pular, até o sou daí, a gata me liga, mais tarde, bem balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, pular Que hoje vai rolar o t. Tchê, Gustavo Lima e você, tchê. Tje, tje, Dança, zal que hoje vai rolar. Gustavo Lima en você. Gustavo en você. Com você na madrugada, dança, rolar Até o raiar, Cata me liga, mas tá tem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dança, rolar Que hoje vai rolar Een nummer waar een artiest de hele tijd over zichzelf zingt. Gustavo Lima. Alweer, uh, nu uh, deed je het echt Nee, nu deed ik het alleen omdat ik even de over. Nou, okay. Maar... Ja, Ballada met... Uh, nee, Gustavo Lima met het nummer Ballada. Een zomerhit uit 2011... Die uh, eigenlijk in 2011 zou ja. moeten zijn gebleven. Maar <laughs> negen, negen jaar ja. later, op 22 oktober... In de herfst van 2020... Draai hem nog een keer dat op. Is gewoon een dit, is, dit is dus de, de, de, hoe erg het is met 2020. Ja, Hier is het toegekomen. We moeten gewoon veel muziek draaien uit Radio Rebel. En yeah. uh, Ballada. Of ja ja inderdaad. We, we, al al we kwamen, we kwamen ook al op de artiest Michael Taylor. Met I Sit You Ja dat was 2010. Toen hadden we bijna het WK gewonnen. Wat hebben we gewonnen in 2020? Ja kom op. Hè? Helemaal niks. Helemaal niks. Hey. Uh, uh, nou, ja hoop de het licht. aantal coronabesmettingen misschien. Uh, ja. ja misschien <laughs> dat. Uh, nee die is wel heel flauw. Even kijken. Ja eerst. Het was het American First, maar nu is het Nederlands. Oké. Uh, Oké, okay. okay, uh, Even <laughs> kijken. Uh, Laten uh, we stoppen voordat uh, het erger wordt. De, de laatste minuten van uh, dit programma zijn aangebroken. Het is al bijna weer het middaguur. Maar ik wil jullie bedanken ja. voor deze uitzending. Hoe nou, vonden jullie het gaan? Ja, Tot nu toe wel goed. Ik vond het wel gezellig. Ja, zeker. We ik we -Souder -Souder zeker voor herhaling valt maar. Zeker. Zeker. En uh, tegen de kerst, ik heb het gisteren ook al beloofd... Uh, dan heb ik vast wel weer tijd om dan een kerstuitzending te maken. Oh. Een Want dan kunnen we eindelijk, ongegeneerd... Hallo uh, And for Christmas draaien. Ja, zoiets of dat bijvoorbeeld... Of, uh, Shake Up the Happiness, die staat ook in mijn standaard-playlist. Last Christmas. Last Christmas. Nou ja, Happy New Year, wat weet ik niet, uh, wat uh, allemaal <laughs> nog meer. Maar inderdaad, dan uh, zijn we weer terug. En uh, wat ik net al wilde zeggen, uh, we kunnen nog wel een uurtje doorgaan. Maar dat kan niet, want om 1 uur is hier weer een nieuwe uitzending... van ZFM Lunchroom van 1 tot 3. Uh, dan met uh, Marja en Pim staan hier in de studio. Uh, uh, ook nog vanmiddag, uh, als het goed is. Ja, zeker natuurlijk, van 5 tot 7 Walter Sands... Met een programma uh, liefst uit Zandvoort uh, of uh, voor Zandvoort. Uh, de, hoe heet het nou precies? Nee, in ieder geval in dat programma belt hij altijd met liefst uit Zandvoort. En dan uh, allemaal dingetjes, de kleine dingetjes die nog te doen zijn in Zandvoort in deze tijd. Uh, morgen weer een relevant programma. Goedemorgen Zandvoort van 11 tot 1 op deze zender. Het programma daarvan is terug te vinden op de website www.zfmzandvoort.nl. Download de app om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Mike, Mike en Gijs, nogmaals bedankt. En nou, uh, tot een, ha, ha. Tot een ha, ha. volgende keer. Ciao, ja. ciao. Tot gauw. We gaan afsluiten met deze heerlijk nummer van Taylor Swift. Samengezongen met uh, Bon Iver. Het nummer, deze gewoon goed. Ja, hele, hele album, folklore. Gaan we allemaal luisteren. Ja. Exile.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 You'd get your knuckles bloody for me nummer van Taylor Swift en Bon Iver... hier nog even zo tegen het 12 uur aan op ZFM Zandvoort. Exile, uit het album Folklore natuurlijk. Dus hopelijk heeft u genoten van dat lekkere nummer. En nu moet ik eigenlijk nog even 20 secondes volpraten van dit programma. Dus wilt u nou nog op de hoogte blijven van al het Zandvoortse nieuws... download dan zeker even de ZFM app. Daar wordt u dagelijks bijgewerkt voor alles wat er speelt in de regio... en vooral ook in Zandvoort zelf... Want het lokale nieuws is best wel interessant om te blijven volgen. Doe dat ook zeker. Heb je nou een tip voor de redactie van Dit Item... moet echt een keer in een uitzending van ZFM komen? Redactie uit ZFM Zandvoort.nl. Bedankt voor het luisteren en een fijne dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.